Wat kan ons toch scheiden, wij zijn beiden toch één. Ook in zorgen en lijden staan wij nooit meer alleen.